Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland wil nog ruim 2000 Afghanen ophalen. Al zegt demissionair minister Knapen wel dat het heel lastig gaat worden. Omdat eigenlijk alleen Qatar en Pakistan de mogelijkheid hebben af en toe een vliegtuig te charteren. En we proberen daar dan ook de mensen van onze lijst op te krijgen. Lukt soms. Maar eh, we hopen dat ergens in de komende weken het vliegveld van Kabul weer wat gemakkelijker aan te vliegen is... door andere luchtvaartmaatschappijen. Hij zegt dat het dan een stuk makkelijker kan zijn om mensen op te halen... al is Nederland volgens de minister wel afhankelijk van de Taliban. Tot nu toe zijn 2500 mensen die naar Nederland wilden uit Afghanistan opgehaald. Staatssecretaris Van Huffelen geeft toe dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire... nog altijd niet goed worden geholpen. Volgens de ombudsman worden klachten te traag behandeld en blijven klachten liggen... De staatssecretaris gaat onderzoeken hoe het beter kan. In Nieuw-Zeeland moeten leraren en zorgmedewerkers verplicht coronaprikken halen, heeft de regering besloten. Leraren moeten voor 2022 volledig zijn gevaccineerd. Anders moeten ze wekelijks naar de teststraat. En wat doe je als je hond de trap niet op durft? Een stel uit Edam heeft een oplossing. Ze bouwden een hondenlift in hun huis. Hudson, een kokkerspaniel, mocht van zijn vorige eigenaar de trap niet op. En is nu reddeloos verloren als hij een paar traptreden ziet. En dat is toch lastig. In een half jaar heb ik hem op mijn schouder zo naar boven genomen. Maar het is toch 12 kilo hè, wat je meeneemt. Gelukkig is er nu de op maat gemaakte hondenlift. Daar durft hij ook gewoon in te zitten. En dan zet ik hem er zo in. Voor de grap heb ik er een fluitje van zo'n tremmetje van Medeblik. Toevallig nog in de laag gevonden. En dat is het zijn voor uh, ons huisgenoot Hudson. Uh, dat hij of naar beneden of naar boven gaat. MUZIEK het weer. Op steeds meer plekken komt de zon tevoorschijn. Maar er kan ook een buitje vallen. Het wordt een graad of 15. Morgen in de ochtend regen, maar in de middag ziet het er beter uit en wordt het 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk staat een file bij Den Oever vanuit Friesland. Twee kilometer en de vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. hebben nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. hier in Zandvoort. Maar wel een lekker zonnetje. En waar het dan een beetje vochtig is... maar wel redelijk temperatuur. Istanbul momenteel 23 graden. Albertan. En de kwalificatie van de Formule 1 race voor morgen... die zit er inmiddels op. Ja. En we weten dat Lewis Hamilton hem heeft gewonnen. Helaas geen max verstappen. Maar Hamilton moet wel 10 plaatsen naar achteren. Dus eigenlijk is Bottas de winnaar van de kwalificatie... Die staat dan op de eerste plek. Mag verstappen op uh, P2 en uh, Leclerc op uh, P3. Dat uh, wat betreft, uh, inderdaad, uh, je denkt, uh, wat, hoor, wat, wat hoor ik nou? Uh, dat is uh, inderdaad uh, de kwalificatie die uh, gevolgd werd uh, daar uh, in Turkije. Dus uh, nou ja, in ieder geval uh, Leclerc, dus uh, ook nog op, uh, op de eerste. Uh, na nou, de eerste startrij, hè, op de, de derde plek, zeg maar. Dus uh, één uh, hebben we Bottas, twee Verstappen en drie Leclerc. Dat wat betreft uh, de kwalificatie, maar eigenlijk dus gewonnen door uh, Lewis Hamilton. We zijn er weer. Even na drie uur welkom terug. Je is als eerste, hoor, de, de single van uh, Simply Red en Jericho... Uh, en we gaan door met het volgende uur en daarin uh, het volgende. Nou ja, naar de volgende plaat gaan we natuurlijk uh, schakelen uh, live met uh, onze collega Jan van der Leden. Want die is natuurlijk aanwezig bij de voetbalwedstrijd tussen Jong Holland 1 en Zandvoort SV 1. De is om drie uur begonnen en we gaan natuurlijk even kijken uh, hoe de stand van zaken is uh, daar. Door uh, naar de volgende plaat Jan uh, te gaan bellen. Uh, voor een sfeerverslag. Uh, wist je trouwens dat Max meeluisterde vandaag? Nee, Max hey, Verstappen. Ja, onze Max uit Eindhoven oké. Oh, ook okay. mee. Dus, Hé uh, hey Max, welkom. Uh, ja. Max, welkom. Uh, goed, uh, wat zeg ik nou? Oh ja, voetballen, dat is heel belangrijk. Want vorige week natuurlijk een zeper uh, thuis tegen uh, OSV... met 1-2 verloren. Kijken hoe het uh, vandaag gaat. Uh, half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda... En uh, oh ja, oktober is natuurlijk uh, de Zandvoort Goes Wild maand. En wat er allemaal te doen is, dat hoort u allemaal rond de klok van half vier. Verder nog wat uh, uh, berichten... Uit Zandvoort. Kleine berichten, grote berichten. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. en kijken naar uw enige eh, lokale zender, CFM Zandvoort. Maar ik wil nog wel even een cliffhanger. Want vanaf vier uur is Marco Termes, onze schrijver en dichter uit Zandvoort. te gast. Want hij viert vandaag zijn verjaardag. en hij zit vijftig jaar in het vak. En dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus dat even als cliffhanger voor het volgende uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar CFM. Dankjewel. www.zfm-live.nl, kijk je live mee. Wij zijn er tot aan 5 uur. Goedemiddag. Lekker disco klassieker uit de jaren 80 van Jenny Burton. De Bad Habits. Wij gaan naar uh, Alkmaar toe naar het Sportpark. Uh, Al daar wat daar is aanwezig uh, Jan van der Leden. De wedstrijd vandaag. We spelen tegen Jong Holland. Goedemiddag Jan, hoe is het ermee? Goedemiddag. Rob. Het is goed uh, We zien net dat uh, Nijtselberg, die er vorige week ah, terug was, op dit moment, we zijn nu drie maanden bezig. Nijtselberg is er weer gebaseerd dat nu uit en Roxie Groot komt voor hem in de plek. Ook Butt is er niet bij vandaag, hij zit ook nog in de kant. Dus dat zijn wel twee grote aandermakingen. Wel terug is Dylan Kreuger, die weer achterin staat op zijn betrouwde plek. En nu komt Roxie erin en die gaat rechtsachter achter spelen. recht buiten die uh, de gewoon gebruikt wordt om langs de lijn op te stomen. Oké okay Jan, nou ja, vorige week hadden we natuurlijk een uh, dramatische wedstrijd tegen OSV uh, thuis. Uh, thuis. Ja, hoe, uh, hoe reageerden de spelers daarop? Hebben ze er wel echt uh, weer zin in en uh, willen ze er tegen aangaan uh, vandaag Dani Alkmaar? Wat ik, wat ik begreep, heb, was je vorige dus niet, Dat dat de helemaal wel lekker gevochten werd. Maar de tweede afdrag is helemaal, op een of andere manier helemaal in elkaar. Ik weet het ik weet, ik heb eerlijk gezegd te weinig contact gehad om, om echt de uh, uitleg erover te geven hoe het gegaan is. En ik zie wel nu dat op die net voorbij loopt gewoon zwaar uh, gekeerd is. Geweurgesteld is dat hij nu alweer het veld uitmigt. Die jongen is altijd zo vreselijk enthousiast. Die wil zo graag voetballen. En dan valt hij na drie minuten valt hij alweer uit. Dat is echt dramatisch. En voor ons is het een hele grote ademhaling. Die jongen kan vanaf... Dat hij nu links speelt, zo goed opkomen en dat hij voor zoveel gevaar zorgt. Want men verwacht, de tegenstanders verwachten niet dat, de, dat wij dat links-dek hebben. Die zo goed en dat ze dan niet compenseren. Nee, dat zijn inderdaad uh, dingen die dan uh, weer uh, niet uh, meezitten, zo aan het begin uh, van uh, deze wedstrijd, uh, Jan. Nou ja, jij gaat hem in ieder geval uh, voor ons volgen. Mocht er gescoord worden, dan horen we het graag van je. En anders komen we zo rond het einde van de eerste helft, zo rond uh, kwart voor vier, weer bij je terug. Als gescoord wordt, dan heb je een impje Helemaal goed. Dankjewel, Jan, voor dit moment. Ja, hopen, Tot straks. En hier is de nieuwe single van de Dolly Dodge, ja. <middels> I'm standing feeling happy and free. Everyone around me feeling strong. Whatever will happen, whatever may be. We've got your back, my sisters and This is Van heel veel artiesten en uh, groepen uh, waar je niks van gehoord hebt al een hele tijd. Die komen in één keer terug met een uh, nieuwe single. Uh, de Dolly Dots, je hoorde ze met uh, Are You With Me. En uh, niet alleen de Dolly Dots zijn we terug. Ook uh, Tears for Peers. die hebben ook weer een hit. En uh, uiteraard ook uh, Adele, de plaat die straks even niet lukte. Maar uh, 15 oktober gaat die uitkomen. Misschien laten we zometeen nog een uh, stukje van uh, de nieuwe single van uh, haar horen. Maar eerst gaan we weer naar deze lekkere gouden ouwe luisteren van uh, Eric Clapton. Hier is Leila. What will you do when you lonely? No one waiting by your side. You've been rough, I don't know what You know it's just your foolish time. Tried to give you consolation, your old man let you down. Like it. Make the best of the situation For I'm about to say Please don't say we'll never find the grace De bekende en hele mooie uitvoering, de akoestische versie van uh, Eric Claptons Lela. Je hoort hem op de zaterdagmiddag bij CFM. Zonnetje schijnt lekker. En uh, ja, dan heb je ook weer zin in evenementen. Nou, vandaag een heel groot uh, evenementen Spartan uh, Race. Daarover straks uiteraard uh, nog uh, veel meer info. En ook uh, de nieuwe evenementen die eraan gaan komen. Maar eerst gaan we alvast uh, kijken naar volgend jaar, Robert Jan. Ja, want wilt u volgend jaar een evenement organiseren... dan zult u dat toch, toch moeten aanmelden. En vandaar dit even dit bericht. In Zandvoort worden namelijk traditioneel veel evenementen georganiseerd... Om ervoor te zorgen dat ieder evenement veilig kan verlopen... is het noodzakelijk om een evenement aan te melden... voor de regionale evenementenkalender. Wie van plan is om in 2022 een evenement te organiseren... kan dit tot uiterlijk vrijdag 22 oktober aanmelden bij de gemeente. De veiligheidsregio Kennemerland krijgt daarmee op tijd inzicht... in het aantal evenementen in de regio. Evenementen vragen namelijk capaciteit van de politie, brandweer... en de geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio. Als bekend is welke evenementen in de regio worden georganiseerd... kan worden ingespeeld op piekperiodes. Een evenement voor volgend jaar aanmelden en eventuele vragen stellen... kan via evenementencommissie-zandvoort.nl evenementencommissie Deze melding staat overigens los van het formele vergunningstraject van gemeente Zandvoort... Meer informatie over het organiseren van evenementen is uiteraard ook te vinden op de website van de gemeente. Dus als u wat wil organiseren, laat het voor vrijdag 22 oktober weten bij de gemeente. En uh, voor de, het aanmelden van de regionale evenementenkalender. Want dan weten zij waar u mee bezig bent. En wellicht dat dan uw evenement uh, op tijd en uh, binnen, binnen het uh, systeem. ...past van de evenementen van 2022. Zo is het maar net. En welke evenementen er nu zijn... ...en er binnenkort aan gaan komen... ...dat hoor je zo dadelijk... ...in onze evenementenagenda... ...om half vier bij CFM. It's cold outside the night... ...love On the night... The night. Love. ...it's cold outside... ...the night love On the night... an early age I was taught to De single van ABC in The Night You Murdered Love. Het is half vier geweest, een zonnig zandvoort. Nogmaals een hele goede middag. En we gaan de evenementenagenda een beetje doornemen. Nou, vandaag de Spartan Race. Spannend in het dorp en op de boulevard en op het strand. Mooi dat zo'n evenement naar Sanford toe, toe is gekomen, Obeltjan. Ja, en dat wisten we ook ruim van tevoren, hè? Nou, heel ruim. Dat, dat was dat, heel erg bekendgemaakt. Dat, dat scheelt een stuk, want dan had ik het vorige, vorige week ook al alvast in de evenementen een vooraankondiging kunnen doen. Maar het komt ons pas dit weekend ter oren. Of afgelopen weekend ter Ja, oor, ja klopt, klopt. En uh, ja, het is best spannend. Want de uh, beast is uh, volgens mij ook uh, ten einde. En uh, ja, de winnaar uh, daar uh, is ook bekend. Dat is Gregory Basilico. En uh, ja, hij heeft er uh, 1 uur 35 minuten en 37 seconden over uh, gedaan. Daarmee was hij 4 minuten sneller dan de nummer 2. Dus uh, ja, een hele goede prestatie al daar. Ja, toch nog even een toelichting. Want het is niet alleen vandaag, maar het hele weekend. Dus vandaag en morgen. Vandaag en morgen, als u in het centrum loopt, kan het u niet ontgaan. Want dan staat Zandvoort garant voor veel spektakel... met een unieke combinatie van promenade en strand. Het circuit Zandvoort, het dorpscentrum en de omgeving. Het is niet alleen een speciale mix, maar ook uitdagender dan je zou denken. Uh, Spartan Race innoveert wereldwijd op obstacle racing. Met jaarlijks meer dan 200 races over de hele wereld in 30 landen... zijn er drie kernraces die elk variëren in afstand, aantal, obstakels en uitdagingsniveau. De Spartan Sprint, 5 kilometer, 20 obstakels. En dan heb je dat de Spartan Super, 10 kilometer, 25 obstakels. En de Spartan Beast, waar jij het net over had, een halve marathon en 30 obstakels. Het parcours ligt bezaaid met kenmerkende obstakels: motor, prikkeldraad, muren, touw en vuur. Meer informatie ga dan even naar de naar de website www.spartanrace.nl met één a. www.spartanrace.nl nou, wat ik ook al zei in de opening van het programma uh, Zandvoort Goes Wild elk jaar in oktober. Want oktober is de maand waarin de mannetjesherten in de duinen bronstig dus de strijd met elkaar aangaan in de hoop de vrouwtjes voor zich te winnen. Natuur op zijn puurst, om dit met eigen ogen te kunnen zien, organiseert Zandvoort Marketing deze maand diverse wind, wildwandelingen. In de Amsterdamse waterleidingduinen leeft de grootste populatie damherten van Nederland. Deze zijn het hele jaar door te zien, maar door de paartijd is een bezoek in oktober wel heel speciaal. Tijdens de wildwandeling van anderhalf à twee uur loop je buiten de gebaande paden op zoek naar burrelende en vechtende herten. De gids vertelt je onderweg alles over het gebied en de fascinerende paringsritueel. Tijdens de herfstvakantie worden speciale kinderwandelingen georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken voor de wandeling. Kijk daarvoor meer informatie en reserveringen op www.zandvoortgoeswild.nl www.zandvoortgoeswild.nl Behalve de damherten in de waterleiding Duinen heeft Zandvoort ook andere bijzondere natuur te bieden. In het noorden grenst het dorp aan het Nationaal Park zuid kennemerland een prachtig natuurgebied met unieke bewoners. Denk bijvoorbeeld aan de Koninkpaarden, Schotse Hooglanders en uh, Wicenten, de Europese Bison. Tijdens de herfstvakantie kun je op unieke wijze kennis maken met dit gebied... tijdens de Beleefweek in en rondom het Nationale Park. Naast de wildwandelingen naar Damherten... worden in oktober ook diverse andere activiteiten georganiseerd... die aansluiten bij het thema. Maak kennis met de watersport, eh, wildwatersport, golf of kitesurfen of ga slippen op het circuit. Natuurlijk sluit je je dag af bij een van de 35 strandpaviljoens... met warme chocomel bij de open haard... Want het is alweer de laatste maand dat je de seizoenspaviljoen kunt bezoeken. Uiteraard kunt je ook naar het centrum gaan. Al waar natuurlijk daar ook wildgerechten te presenteren, gepresenteerd worden. Nogmaals, wil je meer informatie over wildwandelingen, watersport in Zandvoort... en overige activiteiten in oktober? Kijk dan op www.zandvoortgoeswild.nl Had u morgen naar het jazzconcert gewild... ...van Edwin Rutten in de serie www.jazzinzandvoort.nl... ...dan hebt u pech, want dat is helemaal uitverkocht... ...want morgen staat alweer het tweede jazzconcert... ...van het nog prille seizoen voor de deur... ...en dat de concerten in trek zijn is duidelijk... ...de zaal in het theater De Krocht is al volledig uitverkocht. Mogelijk heeft het natuurlijk ook iets te maken met de hoofdgast Edwin Rutten. Het Edwin Rutten kwartet zal optreden met als thema... ...Celebrating the Music of Rogier van Otterlo... En wie een muzikaal alternatief zoekt voor het uitverkochte jazzconcert... kan wellicht nog uitwijken naar de Protestantse kerk... waar morgen het allereerste klassieke concert van dit jaar plaatsvindt. Dit concert van stichting Classic Concerts... zal worden verzorgd door het Renus Ensemble. En op 7 november, klassiek liefhebbers, zet dat vast in uw agenda... komt Mozart naar Zandvoort. Dan wordt de grote productie van Classic Concerts uitgevoerd in de Agatha-kerk. De kaartverkoop van beide concerten verloopt via www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl En daarnaast kun je natuurlijk gewoon nog naar het Zandvoortsmuseum. Museum. Kijk daarvoor op www.zandvoortsmuseum.nl of naar de pub-up tentoonstelling in het voormalige raadhuis... op vrijdag, zaterdag en zondag. Ik zou zeggen, genoeg te doen in Zandvoort. Mooi, heel veel evenementen dus. Uh, ook de komende periode weer hier in ons uh, mooie dorp. En heel veel mooie muziek en informatie... Mooie uiteraard bij je eigen lokale radio CFM. BUS STOP where Dave, SHE'S THERE I share MY Umbrella BUS STOP BUS GO SHE STAYS LOVE GROWS een heerlijke gauw Deze van de Hollies uit de jaren 60. En de Basstap. Een hele grote hit. En ja, nog steeds een lekker plaatje om te draaien. Wat even wat minder is, is het voetbal op dit moment. Alhoewel, in ieder geval de score. Laten we het daarop houden. Maar Jan kan er heel veel over vertellen. We gaan weer naar het sportspark in Alkmaar. Jan, want ja, je liet het net aan ons weten. Ik heb het nog niet aan de luisteraars verteld. Maar we staan achter hè, op dit moment. We staan 1-0 achter. Het is uh, helaas hoor, maar uh, we spelen hartstikke lekker met uh, Rico als linksback op dit moment, die heel goed opkomt steeds en voor gevaar zorgt met goede voorzetten. Net zoals Rocky die als, Roxy die als rechtsback steeds opkomt. We hebben zelfs een, uh, een vrije trap kregen we na een goede voorzet van, uh, van Rocky Rico. Naast die werd neergelegd, die, die vrije trap ging erin en om heel onduidelijke reden plaat hij af en werd zelfs een vrij gele kaart gegeven. Het is mij niet duidelijk aan wie dat was en waarom dat ook was. Iedereen, iedereen heeft vraagtekens daarbij. Maar voorlopig staan we 1-0 achter, doordat de aanval die daarop kwam. Uh, de bal werd voortgezet. Uh, ons keeper Daan die gleed helaas uit. De bal die ging richting goal. Uh, Dylan die wilde hem uit de doel trappen, maar dat lukte niet. Dus die ging erin. En zo is het uh, 1-0 voor uh, Jong Holland. En toch zijn we sterker. Maar, de scoren laten we niet zien op dit moment. Dat is jammer. Ja, precies. Nou ja, we hebben gelukkig nog wel even tijd om daar wat aan te doen. En uh, laten we hopen dat uh, SP Zandvoort ook uh, inderdaad uh, kan gaan scoren daar uh, in Alkmaar op dit moment. Ja, dat gaat ook echt wel gebeuren. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Maar ja, moet er, ze moeten er wel in. Okay. Even een vraag. Uh, ja. wat, wat voor systeem speelt uh, SP Zandvoort? 4-3-3? Ja, Ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja, dat is een en bekende. Geen uh, vliegtuig nodig uh, daarvoor, Albert uh, Jan. Nee. nee, nee, maar ik denk, ik herinner Jan er even aan. Ja, nee, oké. Okay. Oké, okay, nou... nou. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, met, met Roxy als rechtback die eigenlijk opgeleid is in mijn tijd als uh, coach... speelde hij bij mij ook rechtbuiten, razendsnel. En Roxy speelt nu, uh, of rechtbuiten was al Roxy altijd, die speelt nu rechtsback. En dat kan wel voor gevaar zorgen, want hij komt heel vaak heel snel op. En, dat is... en dan kan hij een mannetje passeren en een goede voorzet geven. En dat is al een paar keer gelukt hoor. Oké, okay, nou laten we hopen dat ze, dat ze weer fris en fruitig uit uh, na de rust uh, op het veld verschijnen. Met uh, voldoende aanvals. We hebben nog tien minuten te gaan hè, meneer Oh, oké. Okay. Nou ja, als er wat gebeurt dan horen we het van je. Ik geef het door gelijk. Oké, okay, dankjewel Jan uh, voor uh, dit moment. Uh, Jan van der Leden, die volgt voor ons uh, de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Helaas uh, achter, dus uh, 1-0 op dit moment op het scorebord. You are my fire, the one When I, say I want that away Maar moeten we het allebei wel bekennen, albert -Jan, dat uh, dit gewoon een lekker plaatje is. Wel fout. Heel 1999 fout. voor de Backstreet Boys en uh, I Want It That Way. Zijn die ook niet weer bij elkaar? Nou, die zullen vast wel weer met een nieuwe single komen. Iedereen heeft een uh, nieuwe single. Zelfs Abba, hè, die was ik net vergeten in het uh, rijtje van uh, artiesten die weer uh, terug zijn. Na Onder meer de uh, Dolly Dots en uh, Tears for Fears en Adele. Ze komen allemaal weer terug met de nieuwe plaat. Is het geld op of zo, uh, na de corona, Albert-Jan? Hoezo? Nou, bij de artiesten, dat is allemaal met de nieuwe plaat oh, komen. Ja, ja, nee. Alles, alles, alles om weer, weer uh, uh, uh, uh, uh, uh, aan de bak te kunnen, natuurlijk. Pijn, zo over. is het. Nou ja, wij zijn er wel blij mee. En we ja. houden het uh, in de gaten. Voetbal houden we ook in de gaten. Daar hebben we Jan van der Leden voor. Die is vandaag uh, voor ons uh, in uh, Alkmaar. Verder op de webcam wordt er lekker gekeken. Onder meer Max... Max ongetwijfeld. Ongetwijfeld. En, en door werd, uh, bij Arnhem wordt ook gekeken. Misschien uh, België ook. Max uh, of uh, Marco die komt ook uh, binnen. Want zo dadelijk in de derde uur uh, hebben we... is uh, er een jarig. Hoera. Hoera. hoera. Dat kunnen wij <laughs> zien. Ja. Goedemiddag uh, jarig Goedemiddag jarig Hij is er. Uh, nou ja. Wil je het uh, zien en, mee en meebeleven? Kijk dan mee, zfm-live.nl. En ik ga de nieuwe Rolf Sanchez voor je draaien. Hier is Doe Nou niets.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 In mijn nek. doe nou niet alsof we niet dat onze eindigt in bed. Nou we dat eindigt in bed. tú me peleas cosas que imaginas, pero no imaginas que me encanta verte. como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta ti así.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 Tu sojitos son pa' como me gusta mi así, como te gusta ti así. Yo solo tengo ojos pa' ti, y tu sojitos son pa' mi. Niet alsof je niet Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek, het raakt me nog steeds. Samen met lasta hoorde je de nieuwe zinger van Rolf Sanchez en Doe Nou niets. Ja, en dan schijnt het zonnetje en dan is de graadje of 15 in Zandvoort op dit moment. En dan gaan we het al hebben over Sinterklaas, het dan. Nou ja, vorige week hadden we natuurlijk breaking news, want wij konden al melden dat hij op 14 november aankwam. Hè? Klopt, Aankomt. ja, op maar een uh, zondag. Nu hebben we nog meer informatie, want na ruim anderhalf jaar coronabeperkingen heeft ook Sinterklaas er helemaal genoeg van. Hij is daarom na het niet doorgaan van zijn aankomst vorig jaar vastbesloten om van zijn intocht in Zandvoort deze keer een nog onvergetelijker kinderfeest te maken dan dat het altijd al was. Zoals gezegd, de Sint zal zondag 14 november rond 11 uur ter hoogte van het Badhuisplein aan land komen en zich via het strand en de kerkstraat naar het Raadhuisplein begeven. Daar zal hij traditiegetrouw worden opgewacht en welkom geheten door de burgemeester. In voorgaande jaren vertrok hij volgens met zijn pieten naar de Korver Sporthal in Nieuw-Noord... waar hij het middelpunt was van een groot kinderfeest. De capaciteit van de hal is echter beperkt... waardoor al vaker, al, al, waardoor al vaker was gebleken dat niet alle Zandvoortse kinderen aanwezig konden zijn. Dit jaar zal het Sinterklaasfeest zich daarom geheel in de buitenlucht van het centrum afspelen. Tot circa 4 uur zullen op diverse locaties in het dorp... tal van verschillende leuke kinderactiviteiten worden georganiseerd. Op het voorlopige programma staan onder meer de, een pietendisco... zaklopen, chocolade letters inpakken, buttons maken... cadeautjes in schoenen werpen, pepermolen, pepernoten sjoelen... en pepermutsen maken van vanzelfsprekend een persoonlijk bezoek brengen aan de Sint... De organisatie rekent erop dat er geen coronabeperkingen meer zullen gelden, maar heeft wel degelijk een alternatief achter de hand. Bij de geplande activiteiten zal zoveel als mogelijk worden samengewerkt met ondernemers in het dorp. Vragen over deelname aan het programma kunnen worden gericht aan info.aperstaadje.sintinzantvoort.nl. Sintinzandvoort.nl Zet het in de dus agenda als je het nog niet gedaan hebt. 14 november, 11 uur, Badhuisplein. Mooi, dat gaat een heel uh, groot feest worden. 14 november, dit zit weer in het land en in Zonvoorts. Heerlijk. Tot aan uh, 5 uur. En zo dadelijk de gast in dit programma. Marco Temes. Hij is vandaag jarig. Ja, hij wil het eigenlijk niet weten. Maar uh, uiteindelijk gaan we toch een uh, mooi feestje vieren. Zo dadelijk na 4 uur. En vijftig jaar in het vak. En dat betekent heel wat. We horen het straks van uh, Marco. Maar eerst gaan we nog één plaatje draaien. Tot aan het nieuws en weer. En dat is deze van Elfafiel.